Nou, het schijnt alweer wat rustiger te worden daar in Egypte. Ja, het is te hopen dat het nou wat gaat verbeteren bij die mensen. Want, want met zo'n dictator hebben ze dan toch altijd weer heel veel niet te vreten. Ja, want alles wordt natuurlijk door de man Mubarak zelf opgemaakt met zijn vriendjes. Ja, dat soort armoede dat kunnen wij ons hier helemaal niet voorstellen. Dat de jongeren geen toekomst hebben, geen werk. Hierover velen ze zich, alleen maar gooien ze blokken betoond van een viaduct. En in Australië hebben ze nou weer borstbranden. Arme kangeroes. Ja, dat vind ik zulke leuke beesten. En dan zie ik ze alsmaar zo wegspringen met die grote poten. Overstroming. Hup, gaan ze weer. En een orkaan. Hup, springen. En nou die vlammen weer. Spring, spring, spring, spring, spring. Ach, en we hebben nou weer storm. mijn buurvrouw is omgevallen met een scootmobiel door de wind. Ja, er zijn ook zulke gammele karretjes. Maar ja, zij rijdt ook wel als een duivel in dat ding, hoor. Keihard op twee wielen door de bocht. Ja, dat zou ik ook doen, hoor, als ik er eentje moest. Ja, over twintig jaar zijn er meer dan één miljoen kwetsbare ouderen. Dan mag ze die, die scootmobielen ook wel eens wat steviger gaan maken. Want er komen er ook zoveel, hè. Want dan krijg je natuurlijk files en botsingen en bumperklevers. Dus dan wordt het gevaarlijk. Maar voorlopig staan ik nog stevig op mijn eigen benen. En zelfs geen storm krijgt maan omver. Cement en draai. Doei doei. Ja, hondje. Ja, lieve, lieve luisteraars, welkom. Kijk op groentevrouw.com voor uw nachtelijke potje goede zin. Maar e eerst aandacht voor mijn gast vannacht. Dat is Mirjam van Biemen, oud collega bij de KRO. En uh, als u langer dan vannacht luistert, dan kunt u haar ook kennen. Want haar mooie serie Ontmoetingen, die zij uh, gemaakt heeft... Uh, voor het ter gegaan, een radioprogramma Don Dolce Vita. Die heb ik hier bijna allemaal gedraaid, hè? gekust, heette die serie. Uh, op zoek naar liefde op het strand. Ja, dat is lang geleden. Ja. Doet hij doet microfoon het? Nu doet ah, hij het, nu doet je... <laughs> Dat is lang geleden, zei ik. Ja, ja. gek, hè? Maar ja. die serie maakte jij met heel veel plezier. Ja. Want radio maken is natuurlijk ook een feestje. Dat is fantastisch. Ja. ja. <lacht> maar op een gegeven moment werd het tijd om uh, je eigen liefdesleven op orde te brengen, toch? Ja. Toch? <lacht> ja. Maar dat is intussen gelukt. Ja, ik ben helemaal gelukkig in de liefde. Precies. En je hebt een hartstikke leuke man. En je hebt ook nog eens een heel erg mooi kind. Mm -hmm. Boris. Boris. Maar voordat die kleine kwam, moest er eerst uh, plaatsgemaakt worden in het hoofd en het hart voor je, van jou. Dat ging niet helemaal vanzelf. Nee. <lacht> Nee, dat ging niet vanzelf. nee. Nee, ik was echt een beetje overwerkt. Ik werkte gewoon altijd heel hard. Zelfs in mijn vakanties werkte ik nog. En uh, ik had gewoon heel druk uh, privéleven. Dus ik ging veel uit en veel afspraken. En uh, altijd aan het bellen, tv, tv kijken enzovoort. Dus uh, het was gewoon even tijd voor wat rust. En toen kreeg ik tegelijkertijd wel, dat al bij mij begon te dagen... van uh, meer, je moet eens even misschien een break nemen had ik contact met een uitgever en die, uh, die zei van... Ik, ik wil dat er een boek verschijnt over retraites Want er is zoveel aanbod op dat vlak. En toen dacht ik, nou, dat is precies wat ik nodig heb. Ja, precies. Ja. Dus je schreef een heel erg prettig leesbaar boek over... je retretteonderzoek, zou ik maar zeggen. De titel is In Stilte, Retraites is in Nederland en België en uitgegeven door Ateneum en Polakken van Gnep. En het motto in je boek dat zijn uh, de regels uit het lied over water van uh, Jeroen uh, Zeilstra, zijn laatste album, hè? Ja. Liefde en dorpsgevoel. Ja, ja. Zullen we gewoon maar even draaien? Ja. Ja, ik weet namelijk toen ik dat hoorde, want uh, Nout, mijn vriend, die, speelt, uh, die is drummer bij Zeilstra. Ja. Dus ik hoor die muziek heel vaak. Ja. En toen ik dat nummer hoorde, toen dacht ik echt, dit is waar het over gaat in die retraite. Dus vooral in het refrein. Ja. Uh, dit, is, dit is waar het over gaat. En toen heb ik hem gevraagd of ik een stukje uit het liedje op mocht nemen in het boek. Luister. Niemand kan op water lopen, niemand heeft de zee zo lief. Niemand komt op eigen kracht zijn angsten boven. Niemand wil de zee beproeven, niemand die er heil in ziet. Niemand wil er in haar zeggingskracht geloven. Wil je toch jouw angst beheersen? wil je op het water staan weet dan waar je ooit in bent begonnen je bent begonnen in het water en beseft pas veel later dat je daar de zee al eens hebt overwonnen in de leeuwte schuilt de waarheid in de schaduw wacht het licht in de stil donker gaan je ogen open zie je het pas goed Iemand kon de zee kalmeren, iemand nam de zee voor lief hij liep alone. Schuilt de, schuilt de waarheid, in de schaduw wacht het licht. In de stilte gaan je oren open. In de moeite van het wachten ligt ruimte, vind je moed. In het donker gaan je ogen open, zie je het pas goed. Ja. En dat heb je als motto gekozen, Mirjam van Bienen, voor haar boek In Stilte. Uh, retreat is in Nederland en België. Ik vind het een heel mooi motto. Het past inderdaad helemaal bij wat een retreat die je kan geven. Hè? Ja, absoluut. Ja. Ik, ik, een retraite. Nou, ik vond het een prachtig woord. Ik leerde het als jong meisje kennen. Als katholiek jong meisje, want ik had een oud-tante die non was. En eh, ja, tante Jo die was ooit begonnen in een kloosterorde... waar je moest zwijgen, maar dat hield ze niet vol. Ze kwam toen in een klooster in Vught. En daar ben ik als jong meisje ook wel eens op bezoek geweest. Dat vond ik heel intrigerend, fantastisch. En we mochten mee eten en wandelen in de tuin. En... Oh, en het was een hele lieve, grappige tante. Want ze wilde liever met ons mee naar de IJzeren Man. Dat is zo'n uitspanning in, in Vught, om lekker te gaan, ja. gaan badderen. Ja. En dan kwam ze dus om een paar jaar... dan ging ze op retraite in, in Wassenaar ergens, geloof ik. Maar dan stopte ze eerst bij ons. En dan bleef ze twee dagjes uh, uh, bij ons in Den Haag uh, logeren. En dan ook weer mee naar het strand. Het ja, was echt een stoute tante. Oh, dat vond ik zo leuk. Maar daar ken ik het woord retraite van. Ja. Want dan ging ze in, in naar ergens op retrait. Ik zei, wat gaat u dan doen? Ja. ja. Op vakantie met God? Ja, nou ja, zo noemen ze het, hè. Ja. Ja, dat, uh, zo, zo beschreef die non die ik uh, heb ontmoet het ook. Uh, dat het een vakantie met God is. Ja. En ik geloof natuurlijk helemaal niet in God. Ik ben heel atheïstisch opgevoed. Dus misschien was ik ook juist wel de persoon bij uitstek... om al die retretes uit te proberen. Omdat je er dan heel onbevangen in staat... Ja. Maar, uh... Want je werkte jarenlang bij de KRO en ook bij de RKK. Hè? En zo kwam je ook in contact met, met kloosters en het, het spirituele. Zeg je ja. dat zo goed? Ja, heel, ja klopt. Ja. Ja. Maar het is dus van, van huis uit helemaal geen geloof. Helemaal nee, niks. Nee. Oh, nee, mijn vader zei juist dat, dat alle mensen die in God geloven waren gek. Want daardoor uh, was er toch oorlog op de wereld. Dus ja, geloof of religie veroorzaakt eigenlijk lijden. Dus ja. Ja, dus eigenlijk apotheïsten, of wat, wat waren het dan? Atheïsten? Atheïsten. Ja, agnosten? Ja. Nee, Atheïsten. Ja, dat je nergens in gelooft. Ja. Dus uh, zo ben ik opgevoed. En uh, mensen zeiden later, oh, ga bij de caro werken, moet je dan niet katholiek zijn? Ja. Nou ja, dat zal je ook wel eens te horen gekregen hebben. Maar uh, nou ja, gelukkig uh, zijn de tijden veranderd. Maar het heeft me wel altijd gefascineerd. En ik vond het ook heel leuk om voor de RKK te werken. En om, ik heb daar ook portretten gemaakt van nonnen en... Ik weet niet, ik, wat jij ook beschrijft over die tante. Dat ja. had ik ook gewoon. dat ik in die kloosters kwam en dat ik echt denk: wat doe je hier? Ja, ja, ja. Ik heb zelfs een keer een gesprek gehad met een non die zat achter tralies. En ik, ja. ik, ik, ik zei: nou, ik ga je gewoon niet interviewen. Zo, want ja, maar ik heb... mijn, mijn tante eerst dus ook. Ja, ja. En ik dacht: ik, ga, ik zit toch niet in artis? Weet je, ik wil gewoon. <lacht> Toen vroeg ik: mag ik met je door de tuin wandelen? En dan, dan moest ze vragen, moeder oversteunen. Nou, je gaat zo terug in de tijd. En toch fascineert het me dat je alles opgeeft om, om, om daar te gaan zitten. Ja. ja, het fascineert me Ja, het fascineert ja. me ook. Maar het, het, het roept ook weerstand in me op. Eerlijk gezegd. ja, Om, ook, Ik vind ja. het zo niet meer van deze tijd. Hè? Het is ook niet meer van deze tijd. Nee. En ik, nee, ik, nee. en ik snap nog wel dat je misschien boeddhist wordt. Of dat je meer die kant op gaat. Dan dat je daar gaat. Het is, daar, het is zo. Of, nee, ik ben dan in één klooster geweest voor het boek, en ik heb ook wel andere kloosters gezien, van die strenge kloosters, maar dat je daarvoor kiest en echt je haar afscheert en alleen maar buiten de muren komt als je naar de tandarts moet of ziek bent, dat is, dat is nogal wat. Je haar afscheert? Ja, veel nonnen scheren hun haar af omdat ze dan die kap beter op het hoofd... Uh... Ik, ik, weet, ik zat op de Maria gewoon in Den Haag en dan hadden we uh, zuster Marie Bernadette. nou Bernadette heet ze dus natuurlijk ze gaf handwerken en uh, op een gegeven moment werd het versoepeld. Hoefde ze niet meer, uh, mochten ze ook in, in een soort burgerkleding de kap af. Ja. En uh, zij deed hem nooit af, want ze was helemaal kaal geworden. Oh, door die kap. Door die kap, ja. Ja. ja. Ik kan nagaan. Nou, ja. goed. Hey, wij werkten zij aan zij bij de radio voor het programma Dolce Vita op Radio 5. Hè. Toen uh, nog een zender voor verdieping. Toen ja. <laughs> Dat allemaal op de schop ging, te verhuizen jij van programma naar programma. En ging ook televisie doen. Je werd itemregisseur zelfs. en uh, Het ging maar door en door en door. En op een gegeven moment merkte jij dat je jaloers werd op een bejaardstel... wat ja. op een bankje zit. Dat je ja. Denkt, Oh, ja. En dat is natuurlijk wel heel erg als je net 30 bent of zo. Ja, ik dacht echt: oh, die hebben de hele dag en die kunnen gewoon lekker fietsen, zitten en kijken. En dan wat gaan we zo meteen doen? En ja, ik, ik was gewoon, ik merkte dat ik daarnaar begon te verlangen. En toen dacht ik: hé, hey, dat, dat klopt niet. Dat, dat klopt niet. En uh, dat was voor mij wel een teken van: uh, nou, het gaat niet helemaal goed meer. Nee. En toen dat aanbod, dat was gewoon. Het kwam helemaal perfect. Wat je zegt van de, om een boek te schrijven over retretes. Ja. Zullen we proberen. Um, ik, ik pak het boek er ook eventjes bij. Dat vind ik wel leuk. Ja. Nou. Ah, je hebt hem, ja. Ja, eindelijk gekregen. Ja. Nou, ik had de drukproeven gelezen. Um, de, de, in chronologie gaan we eens eventjes de retretes doornemen. Want die lijkt eigenlijk heel erg goed gekozen. Want het was de echte chronologie, hè? Zo heb je het opgeschreven, zo heb je ze ook gevolgd, of niet? Nou, uh, nee, de laatste retraite heb ik iets eerder gevolgd. Maar omdat dat zo'n vrolijk einde heeft... en omdat ik, dat is de straatretraite... en omdat ik daar dan echt weer echt op straat dus leef, in de wereld... had de uitgever zoiets van, die doen we aan het einde... want dan sta je opeens weer in de wereld... En het is zo'n vrolijk einde. En okay. dat vond hij wel leuk. Maar de rest klopt wel. En dat is inderdaad uh, willekeurig gekozen. En eigenlijk sluit het heel mooi op elkaar aan. Daarom het ja. Het ja. ja. lijkt in ieder geval heel logisch uh, dat je het zo gedaan hebt. Ja, maar... nou, dat is dus echt per ongeluk gegaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nou, het kan ook zijn dat je het heel goed opgeschreven hebt, waardoor het allemaal zo is. Ja, <laughs> ja. Je, je begon bij de uh, boeddhisten, tien dagen stilte. Ja. Vipassana heet dat? Ja. Ja, ik moet eigenlijk nog iets bij vertellen. Ik, ik heb er eigenlijk tien gedaan en zeven zijn opgenomen in het boek. En uh, de eerste was ook uh, in een klooster, eigenlijk in, in het zuiden van het land, bij monniken ook. Maar ik was zo gestrest nog, ja. dat ik die niet opgenomen heb in het boek. Want ik cheesde daar binnen weer als een soort verslaggever met mijn microfoon en uh, hey, hello, hallo. Uh, en, en die mensen met wie ik in een... Ik zat in een soort groep ook daar. En die hadden zoiets van, wat kom jij nou doen? Ik kom hier voor mijn rust. Ga weg met die microfoon. Ja, en, ja, ja. En, en ik was helemaal uit het veld geslagen van, ah joh, doe nou mee. Dat is toch leuk. En uh, helemaal nog in die modus. En ja, ja, ja. ik had ook gezegd tegen de KRO, oh, dan maak ik nog wel ook wat radioprogramma's voor jullie en ik hou een web blog bij en helemaal nog uh, zo. En dat werkt helemaal niet. Nee. Dus het, het riep heel veel weerstand op. En toen dacht ik ook gelijk, nou, dit hele project is gedoemd om te mislukken. Dit, uh, dit gaat gewoon helemaal niet lukken. En toen dacht ik, nee, wacht even, ik moet het gewoon heel anders aanpakken. Ik moet er zelf helemaal induiken. Ja. En uh, eventueel achteraf mensen interviewen. En uh, niet alles tegelijk willen. En toen ben ik de aan gaan doen en toen ging het heel goed. Ja. Uh, Afkikkliniek kliniek van het denken. Ja. Dat vond ik wel een mooie. Ja. Dat is het in feite. Ja. Dat is mediteren, of wat? Ja, je moet gewoon uit je hoofd komen en, en, en je lijf weer gaan voelen. Hè? Dat is het eigenlijk. We denken natuurlijk veel te veel de hele dag. Dat hoofd is veel te belangrijk. En uh, ja, dat, dat leer je tijdens de of je, Tijdens meditatie leer je dat eigenlijk. Gewoon weer te voelen wat er in je lijf gebeurt. En is stilte de kern van de retraite? Ja, ja, er wordt niet gesproken. Tien dagen lang. Dus dat geldt voor elke vorm van retreten. Dat is in feite zonder woorden. Uh, in principe, nou, dat hoeft helemaal niet hoor. Uh, maar in principe is het wel vaak in stilte. De retretten dus die ik heb, nou ja, behalve de straatretretten dan. Ja. Is het, maar de passenaar was wel echt heel erg. Dan dat, dat, dat moest je echt, zelfs als je aan tafel zat. Uh, ja, en je wilde wat hebben, dan moest je iemand aan. Je mocht echt niet spreken. Nee, dat heeft de. Uh... De, de, het afzien, hè? want als je dan ziet het, het vroeger opstaan... het weinige eten, dat zwijgen, hoort dat er ook bij? Moet je ook afzien? Hoort dat, is dat een onderdeel van retreten? Nou ja, dat, die monniken die, die doen dat natuurlijk ook. Die eten ook maar twee keer per dag, want die bedelen alles bij elkaar. En je leeft dan tien dagen eigenlijk als een boeddhistische monnik. Want die, die bedelen dus hun eten in het echt. En je gaat natuurlijk niet drie keer per dag bedelen, want dat is onbeleefd. Dus... Uh, wij kregen ook twee keer per dag te eten. En dat was echt heel karig hoor. Rijst met een beetje groente. En, uh, ja, dat, ja, dus je leeft als een monnik. Ja, ja. en is het, is het, hoe groot is de verveling? Ja, heel groot natuurlijk. <lacht> <lacht> ja, je wordt natuurlijk helemaal gek eigenlijk. Je wordt, je wordt echt helemaal gek. En met hoogtepunt op dag vijf. Want doordat je niet spreekt... Je eerst vliegt, je gedachten vliegen alle kanten op. En je probeert dat nog allemaal te onderdrukken. En je bent natuurlijk nieuw ergens. Dus je bent toch aan het ontdekken hoe het allemaal werkt. En, maar na vijf dagen weet je dat wel. En dan... dan nou bij mij kwam er woede naar boven. Verdriet. En dat zag ik ook bij de mensen om me heen. Het is gewoon heel heftig. Maar dat is de bedoeling. Je moet jezelf schoonmaken. En dan kom je in een, in, een, in een nog mooier stadium of hoger niveau en bereik je gewoon uh, ja, ja, ja. een mooiere staat van zijn. Tenminste, zeg maar. weet je dat hoop je. Want ze zeggen, je kent de uitdrukking, vis en bezoek blijft drie dagen goed. Want als je dus met zo'n wild, vreemde groep mensen zit, dan, heb je, dan ga je ontzettend erger aan, aan iedereen om je heen. En ook daar moet je doorheen. Ja. Ja, ja ik, heb me, ik heb me echt heel erg geërgerd aan mensen, ja. Ja. ja. En dan in jouw boek, Plom Verloren, vertel je opeens over je moeder? Ja. Daar schrik je dan van? Ja. Nou ja, ik, ik dacht, oh ja, dat wist ik wel. Maar ik was het vergeten. Ja. Wat toe. Ja. ja, nee, ja, zij is overleden toen ik acht was. Ze heeft zelfmoord gepleegd. En ik, ik, heb dat, ik, ik ben al wel in therapie geweest om dat op een gegeven moment een plek te geven. En ik dacht ook, nou, dat heb ik wel verwerkt. Maar dat... dat, dat kwam toch naar boven daar. En ik zag haar opeens en ze lachte naar me. En, en ik heb echt mijn hele leven eigenlijk altijd gezocht... naar een soort teken van buitenaf. Eh, want ik hoop natuurlijk dat ze nog ergens is en dat ze me ziet. En, en ik dacht altijd, oh, verschijn nou, nou in, in een droom. Of, of, of, of uh, ja, dat soort dingen. Ik hoopte altijd uh, dat er iets zou gebeuren. En er gebeurde eigenlijk nooit iets. Ik heb één keer wel een mooie droom over haar gehad. Maar dat was het ook. En, en opeens zag ik, zag ik haar gewoon. Ze was, ze, ja. En toen dacht ik, ja. ze, is, ze zit gewoon in me. Ik moet het helemaal niet zo buiten mezelf nee, nee, zoeken, nee, want nee. ze leeft gewoon in mij voort. Ja. En daar schrok ik zelf heel erg van. En, en toen moest ik heel erg huilen. En dat doe je dan natuurlijk zachtjes, want je hebt ook geen zin om daar heel erg te gaan snotteren. En uh, toen ben ik wel de ruimte even uh, uitgegaan. En toen heb ik toch mijn hart even gelucht bij, bij de, de, de voorzitter van de groep waar ik dan bij mediteerde. En dat was uh, een hele vriendelijke vrouw. En uh, gelukkig uh, wilde ze wel even naar me luisteren. Maar al gauw draaide het gesprek toch over van ja. dat je toch lijdt als je je emoties voelt. en dat je ja, niet gehecht moet zijn aan mensen of dingen. En uh, ging het gesprek al gauw die kant op? En toen dacht ik ja. He, weet heb, ik, ik heb, ik, heb ik net iets teruggevonden en dan moet ik het uh, weer loslaten of ja. zo. En, en dat is toch de hele tijd wat terugkeert. Jij als, als mens, als zodanig, jouw ik, jouw ego bestaat gewoon niet. He, wij mensen zijn eigenlijk volgens de boeddhisten dan, als we het over deze getred hebben... een soort minuscule, opgebouwd uit minuscule cellen of, of ja, sensaties. Het is, uh, we, zijn, we bestaan niet. En dat is wel heel moeilijk als westerse. Om ook weer terug te keren daarna in je gewone leven. Om dat, om dat vast te houden, om daar iets aan te hebben. Of dat gaat dan. Ja, ik ging natuurlijk helemaal uh, vol goede moed uh, daaruit. En ik, ik, ik, ik voelde me echt goed. Uh, ik ging er heel anders uit dan ik erin ging. En ik dacht ook, oké, okay, nu ga ik drie keer per dag mediteren. Of twee keer per dag had ik bedacht. S ochtends een kwartiertje, s avonds een kwartiertje. Nou, ik heb dat een week volgehouden. En uh, daarna, ja ga je toch weer gewoon je oude leven leiden. Dat is heel jammer, maar waar. Ja. En, uh, ja. even, even, even blijven staan nog bij, bij je moeder. Eh, want je, je gaf het al aan. Je kan, kon eigenlijk niet anders uh, uh, dan jezelf meenemen... In, in deze retretes en in dit boek. Hè, het is toch een persoonlijke voor, vorm van uh, verslaggeving. Ja. Uh, je draagt het boek op aan uh, beide je ouders. Ja. En liet voor hem, voor hun, nu... Ja, ja, ik heb, uh, als ik er iets over mag zeggen ja, ja, nog... Ja, ja. ja, mijn vader die, uh, was violist bij het residentieorkest in Den Haag. Um, en hij is uh, in, nou, in 2007 overleden. Uh, hij was alcoholist, um, dronk behoorlijk veel. Nou ja, dat doen alcoholisten. En... Um, nou ja, en uh, wat we nu gaan draaien, dat is Heifetz. En dat was dan zijn favoriete uh, violist. En ik, ja, als kind heb ik dit een, heel vaak gehoord. En dan zat hij altijd aan tafel met een glas wijn... en met zijn handen uh, zo onder zijn hoofd. En, dan, en dan een beetje te steunen en te kreunen. En ja, Hij zat een beetje te zwelgen, zo noem ik dat altijd. En uh, waarschijnlijk, uh, ik weet niet wat hij vond in dit nummer... maar het is vrij sentimenteel. En misschien moest hij wel aan mijn moeder denken, ik weet het niet... Maar ik, ik vind het zelf erg mooi... Heette die? Je vader? Wiebo. Wiebo. Ja. Wiebo van Biemen. Ja. Je hebt dit boek waarschijnlijk ook. Uh, we hadden het net even over. Uh, pas kunnen schrijven nadat je vader ook overleden is. Hè? Ja, wat, wat dat het is... is een hele goede vraag. Inderdaad. Ik, ik weet wel, toen hij uh, uh, nog leefde, wilde ik al een soort radiodocumentaire maken over mijn moeder. Want zij heeft dagboeken nagelaten. En ik dacht, uh, het is mooi, ook als een soort eerbetoon aan haar. Want zij wilde zelf altijd journalisten worden. Of schrijfster, professioneel. Dacht ik, nou, als ik daar nog iets mee doe met die dagboeken. Maar, en dan wilde ik hem ook interviewen. Maar toen ging hij de pijp uit, zeg maar. En dat vond ik heel erg ook. Want ik dacht, oh, ik, ik, wil, ik, had, ik had hem nog zo graag willen spreken over haar. Maar dat is dus niet uh, gelukt. En hij had daar ook niet zoveel zin in, hoor. Hij wilde niet echt over haar praten. Het was sowieso niet zo'n prater. Hij uitte zich gewoon via de muziek. En uh, ja, ik denk inderdaad dat ik dit pas heb kunnen schrijven uh, na, na, na zijn dood ook. Ja. Want in feite het hele boek door. Je hebt het ook opgedragen aan je ouders, die er dus allemaal ja. niet meer zijn. Ja. Je, je hebt iets, iets afgerond. Iets... ja. He, voordat je zelf dus uh, moeder werd. En, uh... Ja, waarschijnlijk ja. ja en ik wist ook niet hoor, hoe het zou gaan van tevoren, die hele retraites. Nee, en wat ik niet. tegen zou komen. En het is eigenlijk veel persoonlijker geworden dan ik, uh, dan ik uh, in eerste instantie had bedacht. Ja, ja, ik wist het gewoon eigenlijk niet. En, uh, wat ja. eigenlijk wel logisch is. Dat je... ja, ja, dat... nou, ja, goed, je kan ja. er ook heel afstandelijk over schrijven. Ik lees vaak genoeg artikelen in de happiness van uh, verslaggevers die... Die, die in retraite gaan en daar afstandelijker over schrijven. Maar ik, ik dacht van, nou, dat, dat, nee, ik ga gewoon met de billen bloot. Dan weten mensen ook wat ze tegen kunnen komen. Ja. Die eerste retraite, dat was, uh, um, nou ja, je, je zei al... Uh, dat was voor jou toch eigenlijk het eerste echt te mediteren? Ja? In je leven? Ja, ja, ja, ja. En wat je tegen de borst stuitte, dat was, was dat je emoties moest uitbannen... en dat er geen contact mocht maken met, met, je, met je medecursisten. Ja. Uh, wat je trouwens in veel uh, hè, medita of, uh, retretes hebt meegemaakt. Maar ik heb op een gegeven moment heel erg zitten worstelen. Want er zit ook iets, iets paradoxaals in. Hè? Want uh, onze samenleving is natuurlijk heel erg geseculariseerd. En hopen halvast kwijtgeraakt. Uh, ook heel erg geïndividualiseerd. Mm Het -hmm. is dus één grote bom van ego's. Ja. En dan ga je dus op retraite en dan betaal je veel geld. En dan he, voor, toch neem ik aan van die... Van die, die, die. En om je ego weer te, weg te poetsen. Ja, juist, toch? Ja. Want ja, ik, ik, vind, ik vind deze samenleving behoorlijk ingewikkeld met al die ego's. Ja, en, dus je, je vindt er wel iets in zitten dat dat weg moet... Ja, alleen vraag ik me inderdaad af of het zin heeft. En dat schrijf ik ook in mijn nawoord. Want ik ben daardoor veel gevoeliger geworden. Ja. Door al die retraites. Veel kwetsbaarder. Ja, en misschien logisch als je er tien doet. Ja, <laughs> is dat ook een beetje veel. Maar het heeft bij mij wel echt iets veranderd. En um, ja, en dan moet je weer die wereld met al die ego's in. En hoe doe je dat dan? Weet je, dat, dat, dat is heel ingewikkeld. Dus ja, dan pas je opeens niet meer in de wereld. Dus eigenlijk zou de hele wereld weer het redden moeten. Maar ja, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren, denk ik. Want spiritualiteit is nog steeds een beetje een raar onderwerp in deze maatschappij. Het ja. toch gevoelig, ligt toch altijd gevoelig. Ik ja. Ja. Maar zoals die religies de boel bij elkaar hielden... hebben we eigenlijk weer behoefte aan iets wat de boel bij elkaar houdt. Maar ja. dat is niet zomaar te vinden. Dat is... Nee, nou ja, ja. dat merk je. Dat, dat schrijf ik op de achterkant. Dat de mensen worden ook spirituelen Maar ze gaan ontzettend rondshoppen. Hè. Er is ook zoveel aanbod. En ik geloof wel dat. Wat het, jij dus letterlijk gedaan wat hebt. Wat ik ja. gedaan heb, ja. ja. Maar volgens mij is het wel wijsheid om op een gegeven moment te stoppen. En te zeggen: Oké, okay, dit wordt dan mijn weg even. Of nou, nee, dan zeg ik het ook weer even. Nee, dit wordt mijn <lacht> weg. Ja. Want ik denk dat je er toch een beetje versnipperd van raakt. Als je maar overal wat vandaan haalt. En volgens mij. Ja, dus het, ja, dat had je bijvoorbeeld bij die, uh, die universele Sufi Ja. He, dat is dus van, van huis uit een uh, islamitische uh, ja. Uh, ja. vorm van retret. Maar dat is dan. Hebben ze allerlei godsdiensten bij elkaar gegooid in feite? Ja, zij gaan er gewoon vanuit dat, dat alle. Ja, dat, het is eigenlijk de religie van het hart. En alle, uh, alle religies zijn ook welkom. Dus of je nou moslim bent, of Hindoe, of Boeddhist, uh, iedereen is welkom. Klinkt heel goed, maar. Klinkt heel goed, maar ik, ik vond dat toch een hele moeilijke retreat. Maar dat was meer de vorm, omdat er werd heel veel gezongen. En uh, gedanst. En dat, dat is gewoon niet mijn ding. <lacht> en uh, hoewel bij de Hare Krishna heb oh. ik ook veel gezongen. En dat vond ik toch prettiger op de een of andere manier. Dit waren, het was bijna een soort volksdansen. En een soort uh, liedjes op een manier die vond ik heel kinderlijk. En ja, die mantra's bij de Hare Krishna, dat was, daar raakte hij echt een beetje van in trance op. Ik nog even laten horen hoe ze klonken. Want die, uit herkennen we ze natuurlijk. Hè? Ja. En dit klinkt maar, heel gezellig. Heel gezellig. was het niet, hoor. <laughs> nee. Dit is de musical hair uit. Wat is het? 67. Uh, nee, hoe ging het bij wat, jou, ja, dan? we hadden wat klankschaaltjes. En, uh, en een heel klein uh, orgeltje. En, uh, en hoe, hoe deed en, dat dan? Gewoon haar Krishna. Ja, hoe ging het ook alweer? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Ja, dat was dan als je hem gewoon uh, um, uh, voor jezelf zei, de, de mantra. Maar ze hadden hele mooie melodieën, maar die weet ik niet meer. Dat is toch ook alweer twee jaar geleden. Maar... Het, het, het, het, ik weet niet, ik vond het, dat vond ik echt heel mooi, hoe ze het daar deden. En dat, dat nam me echt mee. En die tekst was gewoon tenminste een beetje makkelijk. Ja. Ja. En een beetje leeg. leeg. Je hoeft er niet tegelijk, je denkt er niet van alles bij. Nee, en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ja. Ik bedoel, ja. Ja, Ook ja. bij haar Krishna was de bedoeling dat je uit je hoofd ging. En uh, dat deden ze daar dan, door middel van de mantra. Ja, ja. En ja. bij de boeddhisten ja. deden ze het door middel van de meditatie. Precies. En het, eigenlijk lijkt het allemaal op elkaar. Ja. Maar eigenlijk zoeken ze allemaal nieuwe rit rituelen. Soms op het kinderlijke af. Hè? Ja. Zoals dat je rond, nou, de, rond een basilicumachtige plant met een rokje aan moest lopen. Ja, nee, de, de, de Hare Krishna was echt de retraite bij uitstek. Die barsten van de rituelen. Dat ik ook echt op een gegeven moment dacht. Jongens, wat een omwegen allemaal om te komen waar je wil zijn. of zo, hè? En, uh, Eten moest geofferd worden. En, uh, allemaal gedoe gewoon. Ja. Het was uh, heel veel gedoe. Wat dan, wat, wat dan vooral tegen de borst stuit, is dan sommige uitspraken van mensen die, die zo'n zo ja. toestand leiden. Ja. Want dan heb je zoiets van: nou, dan zit er wel wat in dat zwijgen. Dan hoef je dat allemaal niet te weten. Want deze man die had het over ja, over duizend jaar zijn er alleen nog maar mannen op zoek naar prostituees en kakkerlakken als honden. Ja, ja. Nee, die, uh, zo ja. groot als honden. Ja, nee, dat was een beetje sommer toekomstbeeld. Maar ja, dat was dan: we kregen dan ook onderricht, hè? Uh, en dan ging hij dingen vertellen over Krishna. Maar ook uh, over de toekomst en over natuur en milieu. En hartstikke goed. Want sindsdien ben ik uh, milieubewuster dan ooit. En uh, nou ja. ik scheid allemaal afval. En ik zit bij een duurzame bank. En uh, nou ja, ik, ik, ik doe van alles. Uh, spaarlampen, weet je. Ik, je kan, ik eet geen vlees meer. Uh, dus het allemaal sinds ik bij de Haar Krishna ben geweest. Dus dat vond ik echt fantastisch. En ze zijn echt schatten van mensen. En ze kunnen fantastisch koken. En ja, allemaal prima. Maar ze... Ik, op een gegeven moment, ik, ik was ook echt een beetje in verwarring die week daar. Ik had echt een paar keer een moment dat ik dacht, moet ik nou gewoon bij de Hare Krishna? Omdat ik echt, ik vond het echt, echt een warm bad, zeg maar. Ja, ja. En um, ik heb ook iets, een soort wonder meegemaakt daar, eh, waardoor ik ook in vertwijfeling werd gebracht. Maar tegelijkertijd werden... Ja, nou, kom op met je wonder dan. <laughs> ja. Nou, op een gegeven moment dacht ik: van... Oké, okay, ik moet. Uh, ik had weer veel te veel gesproken met mensen. Ik dacht: Ik moet nu aan de bak. Ik moet echt even goed die mantra. Want smiddags moet je die mantra zingen. Dus ik dacht: Oké, okay, ik ga goed die mantra zingen. Toen ben ik het bos ingegaan. En je hebt dan ook zo'n zakje hè, met kralen erin. En er zijn 108 kralen. En elke kraal staat voor een mantra. Toen ben ik echt de hele middag die mantra ging zingen. Toen was ik klaar. Dacht ik: Nou, het ging ik uitrusten op het gras. Op, ik zat op een bankje. En toen dacht ik. Want zij beweren dus, als je je dus uh, uh, echt inlaat uh, met Krishna, dan gebeuren er wonderen. Dus ik dacht, nou kom maar op met het wonder. <lacht> en ik zag in het gras allemaal klavertjes drie. En ik dacht, uh, oké okay Krishna, als je echt bestaat, laat mij dan nu een klavertje vier vinden. En ik kijk, kijk, en ik vond er geen, nou, oké, okay, whatever. En ik ging naar binnen om te eten en we zitten nog geen vijf minuten te eten en er er, er woont ook een klein meisje op de ashram van een jaar of acht. En die komt op me afgerold, op mij ook, terwijl we daar met een hele groep zitten. En die zegt, kijk eens wat ik heb gevonden, een klavertje vier. En zij geeft mij dat klavertje vier waarop ik mijn lepel uit mijn handen laat vallen. En echt van, hè? En iedereen kijkt me aan van, wat is er? En ik, ik was zo verbouwereerd. Ik zei, ik, ik, waar heb je dat gevonden? Ja, bij dat bankje daar. En er was ook maar één bankje en daar had ik het gezeten. En ik, ik, nou, dus ik was helemaal in de war en ik dacht, nou, hij bestaat. En ik vertelde dat s'avonds. En toen reageerde zij heel nuchter. Ja, het is toch volkomen logisch dat, die, dat Krishna zich door dat kleine meisje... aan jou heeft laten zien. Dat was de normaalste zaak van de wereld. En, en ja, zij vonden dat heel, heel gewoon. En dat verleidde jou wel een beetje. Dat, nou, dat bracht je ja, uit. Ik ben er toch wel ontvankelijk voor. gewoon Voor, voor spiritualiteit, denk ik. Ja, en, en, ja. en misschien ben ik, heb ik gewoon te veel fantasie. En ben ik geloof ik gewoon in sprookjes... En, maar ja, ik was toen echt even in de war. Ja. Maar dan, de dag daarna hoorde ik toch weer rare dingen en dacht ik nee. En aan het ja. eind van de week dacht ik oh, ik moet gewoon naar huis. En de betovering was echt verbroken toen. Ja. Want... Nee, je verwerkt dat soort gesprekken he, die je met, met die, die leiders van die uh, retraites uh, of, of gewoon deelnemers hebt, hè, medecursisten, die, die verwerk je in het boek. Uh, en soms is dat inderdaad dan heel erg stuitend, wat er dan gezegd wordt. Heel jammer, dan denk je... Uh, He? Ja, want wat, uh, wat bedoel je precies? Nou ja, van, van die, die man die daar, uh, dat toekomst speelt, dat ging naar. Ja, een beetje... ja en uh, bijvoorbeeld ook uh, wat, wat mij tegen de bocht Oh ja, ook, ja wat, over de Chinezen. Ja, ja, en ik denk, zij hebben iets. Ja, leg te even uit zij wat hij heeft, daar zegt. Ja, ze hebben iets over Chinezen. Dat uh, Chinezen hebben spleetogen omdat ze uit de onderwereld komen. En uh, dan komen ze naar, zijn ze naar de bovenwereld gekomen. En uh, toen scheen de zon zo fel. In, in, in deze wereld... dat ze daarom spleetoog hebben gekregen. Omdat ze hun ogen samen moesten knijpen. En ik denk dat ze het gewoon niet zo op Chinezen hebben... omdat die uh, natuurlijk veel vlees eet... en de wereld volgens mij uh, enorm vervuilen. Dus dat dat toch twee uh, doornen in het oog uh, van de Krishna's zijn. Nou, wel heftig toch, ja. Ja, toen dacht ik ook, nee, dit ja, is je, wel nee, heel... Nee. Um, uh, ik vond wel een heel mooi verhaal van die taxichauffeur taxi Mike. Die dus uh, gewoon in Amsterdam op zijn taxi rijdt ja. en dan de hele dag lekker uh, mantra's zit te zingen. Ja. En uh, helemaal happy is. Ja. Ja. En gewoon uh, een, een vriendin heeft die, die het niet is. Nou, die, die als je, nou, af en toe gaat iets weg. En dan, ja, uh... maar ze hebben best wel een strikt leven. Hè? Ze, ze ja. moeten, ik weet niet hoe vaak, die mantra per dag zingen. En het uh, zijn allemaal dingen. Ze mag geen vlees eten natuurlijk. Ja. En niet gokken. Geen ongeoorloofde seks. En, ja. Nou ja, om dan nog gewoon te kunnen functioneren. Hè? Ze gaan ook niet naar het café. Uh, ja, dan moet je toch ook een baan vinden die een beetje daarbij past. En hij had het helemaal voor elkaar, want hij, had, hij reed gewoon taxi overdag, he, keurig. Ja. En dan zat hij gewoon te chanten als hij zat te wachten. Ja. En uh, soms kon hij ook nog eens mensen inspireren die dan vroegen van wat is dat kleine blauwe poppetje daar aan je spiegeltje. Ja, nou, dan ja, ja, kon hij ja. weer over Krishna <laughs> vertellen. En hij had het helemaal voor elkaar. Ja, een hele, ja, ja. hele leuke vent hoor. Ja. De volgende retraite is de, de Advaita. Dat komt ook uit de hindoeïstische hoek, hè? Ja. neem ik aan. Ja, het is een van de oerbronnen van het hinduïsme. En, uh... Is wel het ingewikkeldst. Sprak jou het meeste aan uiteindelijk? Ja, sprak met het meeste aan. Het is heel ingewikkeld om uit te leggen. Ja, want het is non-dualiteit, ja, de niet-twee-eenheid. Niet meer alleen, maar al één zijn. Ja, ik ja. Ja, kan het wel uh, uitleggen een hele korte met, poging, met, ja. een, met een mooie metafoor. Uh, alles wat er is, hier... Dat is een homp klei. En wij mensen zijn poppetjes uit diezelfde klei. Gebeeld hout. En uh, de Advaita gelooft er eigenlijk in dat dus alles één is. Dat er geen scheidingen zijn. En dat wij voortkomen uit die homp klei. En dat we daar naartoe terug moeten. Naar die eenheid, eigenlijk. Snap je het? Ik vond dat wel een heldere metafoor. Je kan het ook. Wat ook een mooie is. Is uh, moeder en kind, dat is zo één. En. Uh, die, die eenheid, daar wil je naartoe terug, of zo. Nee, dat is geen goeie, want op een gegeven moment... moet je dat kind loslaten. Dat is heel belangrijk. Als je het niet doet... Ja, ja maar het gaat om het gevoel. Dat je dat, het gevoel weer terug kan krijgen, zeg maar. Dus, want, want zij gaan er gewoon van uit dat al die scheidingen... zoals jij en ik, zoals wij, alles is gescheiden... dat dat lijden veroorzaakt. Want daarmee, ja, het is, het is heel ingewikkeld om uit te leggen. Ja. Maar het, het ja. Alle inperkingen van de geest dat, dat veroorzaakt lijden. En uh, het ego doet niet anders dan de hele tijd inperken. En daardoor word je als mens ook bang of uh, boos. Of, terwijl de advaita gaat er vanuit, de oorspronkelijke staat van zijn is ontspannen, open. Daar, daar zitten geen inperkingen in, begrijp je? Nee. En zodra er inperkingen komen, is het ego aan de gang, zeg maar. Dus het, is, het gaat over het oplossen van het ego. En het is een hele directe weg. Een hele pure weg. Zonder rituelen, zonder gedoe. Er wordt wel gemediteerd, maar het is het, niks, moet. Weet je, het is heel. Ja. Het uh, ja. levensleiden. Ja? Ja. Hey. Toen ik bij.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 want dat heb je wel nodig. Robert Long, ja, uh, het leven is lijden. Maar uh, laten we zeggen dat dit meer uh, een protestants gezin was. Hè, denk ik dan ja. altijd. Want we gaan nu naar het katholieke klooster in Becht uh, in, in België. Uh, een vakantie met God, retraite. Je hebt al iets over gezegd in het begin. Het was eigenlijk, eigenlijk een hele lastige... Ja. Omdat ze daar verwachten dat je dus je ook echt met dat geloof bezighoudt. Ja, ja. Of ja, niet? Dat ja, was... ja, ja, ja, je moet naar de kerk. En, ja. ik, dat was de eerste retrette die ik eigenlijk deed zonder groep. En uh, dat, dat achteraf... Uh, die, die vond ik gewoon heel lastig ook daardoor. Ik was zo gewend geraakt om in groepen te, te bivoukeren... en als er een bel ging, dan moest ik weer gewoon weer wat doen. En, ja, en opeens had ik weer alle vrijheid, dacht ik, want dat was dus helemaal niet zo. Want achteraf bleek dat ik uh, me daar dus ook heel erg aan hun ritme moest houden. En ik dacht, nou ja, uh, ik, ik weet wat hun ritme is... maar dat vul ik gewoon een beetje zelf in. En op de dag voordat ik vertrok, uh, kreeg ik opeens op mijn flikker. Omdat ik uh, ja, niet genoeg in de kerk was verschenen. En ik, want toen ik daar aankwam, ik, ik was heel moe toen ik daar aankwam. En ik, ik, had, ik vond het een geweldig uh, mooie, serene, stille plek. Ja, ik heb het opgezocht op de website. Het ziet er prachtig Ja, het is heel mooi daar. En ik had, uh, nou, ik, ik had een eigen kamer. En die zusters waren heel lief. En ik kreeg lekker eten. En ik, ik had echt het gevoel alsof ik bij allemaal oma's op visite was. En... Uh, nou ja, alleen die kerk vond ik dan wel een beetje donker... en een beetje griezelig soms. En het, ja, dat, dat, dat wel. Maar, dus ik ging dan... Zij gingen zeven keer per dag. Ze begonnen om vier uur s'nachts. En uh, uh, ik ging drie of vier keer, denk ik. En achteraf kreeg ik dus te horen... Van, uh, dat ik dus toch vaker had moeten komen. Ja, dat, dat is het gevoel dat jij te veel als een hotel zag. Lekker... Ja. ja. ja. <laughs> Terwijl, ja... Ja, en ik had te veel met mensen gesproken ook. Terwijl er waren natuurlijk ook andere mensen op retretten. En um, je mocht dan niet tijdens alle maaltijden spreken... maar wel tijdens de middagmaaltijd. En toen had ik dus ook wel gesprekken gevoerd met mensen. En ik was gewoon heel benieuwd van wat brengt jou dan hier? En uh, nou ja, ja, Je bleef dan... gewoon toch een uh, journalist. Ja, ja. ja dat was boven. het dubbele aan het hele project. Het is natuurlijk behoorlijk schizofreen. Want je moet er en induiken en toch afstand nemen. En soms... Ja, Raakte ik dat ook even kwijt ja. of zo? Dus um, ja, dus ik had ook met mensen gesproken. En er was dan weer iemand die daarover geklaagd had bij de gastenzuster. En uh, ja, dat, ik ben daar met een heel naar gevoel weggegaan. Terwijl ik het eigenlijk heel prettig vond. Ik ja. had ook echt zoiets van: nou, ik ga hier vaker terugkomen. En, uh, ja, ja, ja, ja. Maar je, was echt een beetje, je had echt een beetje straf van moeder van, verhaal. Ik had uh, straf gekregen, ja. ja. Daarna had je een paar maanden vol, je buik vol van retretes. Het was echt een, een teleurstelling geweest, hè? Ja, het was wel echt even, toen was ik echt uh, klaar. En toen ging je een eentje doen, een hele weerde op de heuvels van Wales. Waar je je eigen moed en eerlijkheid uh, hervond, zou ik maar zeggen. Uh, daarna deed je dus die universele sufi retretten die het wel heel erg bond maken door allerlei godsdiensten door elkaar te husselen. En tot slot, uh, de vreemdste en eigenlijk de meest controversiële retretten. Vind ik. Mm -hmm. Nou, althans, hij is daar in je boek gekomen. Dat is dus die straatretrette in Brussel. Vijf dagen zien te overleven op straat. Ja. Ja. Ja, dat is een beetje raar. Ja. Toen, ik die, toen ik het las, dacht ik, ah, dat moet ik doen. Dat moet ook... Iemand... Ja, als journalist ja. denk je dat. ja. Als journalist denk je... Ik vond het zelf ook wel spannend. Ik, ik ben toch ook wel avontuurlijk. En ik dacht, uh, dat moet ik gewoon meemaken. Maar ik vond het doodeng hoor, toen ik daar weer nee, heen maar, ging. He, maar had jij, niet, had jij niet tegelijk zoiets van... dit is wel heel controversieel? Had je dat niet? Om, dat, om, om, om als dakloos ja, te gaan leven? Of ik wat? kan, ben. razend word ik van zoiets. Razend. Ja, maar dat, dat, dat hebben heel veel mensen in mijn omgeving gehad. Die werden heel kwaad. Maar ja, dat zegt dan ook... En waarom werden die mensen kwaad? Nou, omdat ze dat... Nou, sommigen vonden decadent en eh, verveel je je of zo. En eh, anderen zeiden, ja, maar je pakt het geld af van de zwervers. En eh, het riep heel veel heftige reacties op. Maar dat, dat is ook onderdeel... Van de hele retraite. Dat, dat, dat, dat, dat zegt natuurlijk ook iets over jou, dat jij daar zo kwaad. Dus het raakt je. Dus de... Het raakt mij. Het, als, ik, als ik een jong iemand hè, zie zitten ergens in Europa. Hè, dus nou, waar kom ik? Kom eigenlijk alleen maar in Nederland, België en Noord-Frankrijk. Mm -hmm. Dan heb ik zoiets van: zo de flikker op, wat is dit? Dat, dat, ga weg, ja. ga iets doen. Ja. Je maar dit, kan iets doen. Ja. Als je niet. Ja. Maar, maar kijk, wij, we hebben ook geen daklozen geïmiteerd. Dat is niet wat ze deden. Maar ik bedoel, dit is zo rijk. We zijn zo rijk hier. Ja, maar daar gaat het ook helemaal niet over. Het gaat er gewoon over dat je vijf dagen je eigen identiteit aflegt. Hè? En dat je gewoon zonder geld en, en je bent even zonder baan. En je bent gewoon overgeleverd aan wat je op straat tegenkomt. En je moet jezelf helemaal kwetsbaar maken en openstellen naar. De mensen die je op straat tegenkomt en maar hopen dat ze geld of eten geven, en dat is zo'n je stapt zo uit je rol of uit je eigen wereldje dat dat doet gewoon enorm veel met mij als rustzoeker of op retraite. Zijnde nou ja, rust: het was niet echt rustig in Brussel, maar op die retraite deed het heel veel met mij. Maar ook met als ik aan jou geld zou vragen om te bedelen, dat doet ook weer wat met jou als jij mij ziet en ik vraag jou om een euro, dat doet ook iets met, met, met jou. Ja. ja, dat vind ik helemaal niet leuk. Nee, dat vind, nee. Ik, vind ik echt heel erg. Dan heb ik echt iets Nou, zing dan een lied voor me. Ja, oké, okay, ja. Ga je, waarom zou ik jou een euro geven? Ja. Nou ja, maar dat, nee, dat, die reactie het... in jouw oproep, dat, dat, ja, dat kan ook, daar kan jij dan ook weer wat in helen of wat mee doen, zeg maar. En wat dus, moet ik ermee doen? Ja, uh, ja het, het roept blijkbaar woede in je op. Dus je wordt geraakt. En dat, dat, dat, dat, ja, daar zou je dan, uh, ja, dat. Je zou jezelf daarover kunnen bevragen, zeg maar. Van, wat is dat dan? Of, uh, ja. Ja, maar het is... Ik, ik, ik, is het ook niet een kick, gewoon om dat te doen? Nee, zo moet je het helemaal niet zien. Het is ook, ook weer net de monniken, die bedelen ook, hè. We leefden gewoon ook weer als monniken. Dat, dat, is, uh, dat is het idee. Jij zegt daar ergens in je boek... Helder Spiegel bestaat niet. Ja. Leg dat eens uit. Ja. Nou ja, alles wat je op straat tegenkomt, alles, alles wat je tegenkomt op straat... Het wordt, het wordt een soort spiegel. Net zoals ik tijdens de Vision Quest had, uh, in de, wordt de natuur een soort spiegel. En op, op straat wordt de straat een soort spiegel. Dus je, je bezoekt ook plekken die soms heel, heel heftig zijn... of waar daklozen samenkomen of, of junks. En dat, dat roept ook weer iets in je op. En dat triggert weer een soort gevoel. En soms ook niet zo prettig. En dat, ja... Er komt er ook weer van alles naar boven, zeg maar. En dat, het is een hele rauwe retraite. Het, haalt het, het, het opent je sneller dan die stille retraite. Het is natuurlijk heel veilig om binnen een paar muren te zitten mediteren in je eigen wereld. Maar hier ja. moet je helemaal de andere kant op klappen. Je bent de hele dag op straat. Uh, je moet je kwetsbaar opstellen. Uh, je moet maar kijken wat je, wat je krijgt. Je slaapt op karton. En wij gaven ook het geld weer weg. Hè? Dus het is niet zo dat wij dat geld van die zwervers afnamen. Wij gaven dat ook weer door aan andere dakloze projecten. En uh, dat zei die zendleraar ook, die mee was. Van het moet blijven stromen, dat geld. Ja, ja. Dus Jij hebt die je hebt niet volgehouden. Ik ben op een gegeven moment gestopt, ja. Ja, dat wel. En, en, maar toen ben je in een hotel terechtgekomen. Echt een heel smerig, lullig, rot hotel. Ja, dat was. Uh, en dat, en, maar dat vond ik dus helemaal niet prettig. Nee. Het was heel warm. En uh, ik was echt gewend geraakt aan dat karton. En dat het gewoon fris was. Dus ik, ik vond het daar heel, helemaal niet prettig. Nee. En ik ben gestopt op een gegeven moment omdat de groep. Uh, naar Gent ging. Dat was een idee van die zenleraar. Die vond het lekker om af en toe dingen te ontregelen. Dat hoort dan ook bij dat zen, dat je soms verwarring schopt uh, of chaos creëert. En, uh, en ik was daar dus zo van in de war. Uh, dat was dus heel goed gelukt. Dat ik op een gegeven moment dacht: ja, ik, ik wil helemaal niet weg uit Brussel. Dat was even nu mijn basis. En ik wilde helemaal niet naar Gent. En ik, ja, ik had me vijf dagen niet gewassen. Ik had helemaal geen zin om in de trein te zitten. En ik dacht: nu is het genoeg. Nu wil ik niet meer. Ik wou ook echt niet meer. Ik was echt een beetje down. Uh, ja. En toen dacht ik, nou, nou, nu moet ik er maar eens gehoor aan geven. En toen ben ik naar dat hotel gegaan en was die zenleraar razend op me. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. <lacht> maar uh, ja. ja, dat, dat is de enige retraite waar ik uh, een dag eerder ben afgehaakt. Ja. Ja. Ja. Het is bijna alweer tijd. Ik, ik, ik, ik heb een heel mooi nummer nog, uh, wat je wil laten horen van Nick Drake. Waarom Nick Drake? Ik vind het gewoon een hele mooie sfeer. Ik vind het een hele mooie sfeer. En ik hoorde laatst toevallig dat hij dus uh, ook zelfmoord heeft gepleegd. En uh, dan wordt het weer heel zwaar allemaal zo voor het einde. Maar um, dat hij is in dit nummer ook zo kwetsbaar is. En dat hoor je ook echt. Nou ja, daar hebben we het ook net over gehad, over kwetsbaarheid. En um, nou ja. Ik, ik weet het niet. Ik vind het, ik vind het gewoon een heel, hele mooie sfeer. Heel mooi nummer. Heel uh, breekbaar of zo. En ik denk dat je ook wel van de retraites heel breekbaar kan worden. En ik hoop niet dat, dat, dat, dat mensen zelfmoord gaan plegen... als ze retretes <lacht> hebben gedaan. Maar uh, het, ik weet niet. Het is, ik vind het wel... een, een, een Ja, die kwetsbaarheid, dat, dat zie je niet vaak meer in de wereld. In die wereld waar we het over hadden met al die ego's. En ik vind dat je dat hier wel heel mooi, uh, mooi hoort... Nick Drake. <laughs> Please beware of them that stare, their only smile to see while you're tired. Once you've seen what they've been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Oh, well, yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. You don't be too wise. For down below, they never grow, they're always tired and charms are hired From out of their eyes, never a surprise. Take a time and you'll be fine. Say a prayer for people that will live on strong. And if you see what's meant to be done, name the day or try to say it happen. To fly and see the sun, day is done From near the sea Just what you are beneath a star That came to say one rainy day An autumn for free of them that stare, they'll only smile to see you while you're time away. And once you've seen what they have been to win the earth, just once, seem worth your night or your day. Oh yeah, but I say, open up the broken cup with goodly sin, sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide. You find renown while people fly. The Things that you say, say what you say. ook van en uh, van Biemen. Vannacht mijn gast. Uh, uh, het is, het, is, bijna, het uur is bijna afgelopen. Straks praten we nog heel eventjes door na het nieuws. Uh, want we zijn toch... Het is nog niet afgerond. Hè? We moeten het nog even afronden. Zij schreef het boek uh, In Stilte. Retreat is in Nederland en België. Uitgeven bij uh, Atheneum. Uh, tot zo. Na het nieuws.